ze aan de muur van het oude kerkhof van de piraten. En we gaan dus verder met Volkert Bloemen over de begraafplaatsen in Zandvoort. We hebben in het eerste stukje het al gehad over de hervormde kerk. En dat daar in en rond de kerk begraven werd. En we gaan dus nu verder, Volkert, want...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 dat uh, terrein voor de luisteraars uh, die dat uh, uh, uh, niet helemaal voor zich hebben, dat was dus uh, achter dat, dat die mooie uh, ja wat is het voor materiaal? Beton, hè? Beton met, met, met, met stenen, kiezelstenen. Ja, ja. ja. En daar... ja, ja zeg maar omdat, omdat dus die die die die vuilnisbelt en de muren werden aangelegd, is er een, een weg aangelegd, zeg maar de, de Sofiaweg. weg.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 Die is toen ook aangelegd en aan die weg, is de, die weg ontsloot ook de begraafplaats. Ja, precies. En, en er was dus zo ja, echt zo'n hele mooie ja, toegangs... Uh, Toegangshek? Ja, ja. Ja. Ja. En, ja. En ik vind die poort, want die staat er nog steeds. Je moet hem wel uh, zoeken, vind ik. Het is ja, al, uh... hij is een beetje verscholen, maar... Uh,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 Hij nou, ik denk dat ik zo'n even noemen. verlaat je niet Mijn lief, je moet me geloven Al doet het pijn Ik wil dat je of off my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 En na die laatste poeier, toen zei die laconiek. Mijn neus, mijn neus, Min, waar is mijn neus? Min, waar is mijn vijfde neus? Min, waar is mijn neus? Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Rudy Vendrig met het NOS-journaal. De PvdA en de SP in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Hille van Defensie... over mogelijke misstanden bij de marine in Den Helder. Volgens de Volkskant zou er onder hoger personeel sprake zijn van zelfverrijking, diefstal en intimidatie. Zo gaan om een afdeling waar zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld. Ook zou er misbruik zijn gemaakt van dienstauto's en telefoons... en zouden er computers en andere apparatuur zijn gestolen.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 In het noorden van Spanje heeft een zware sneeuwstorm tot overlast geleid. Enkele duizenden automobilisten werden door de storm verrast en zaten de afgelopen nacht een aantal uren vast in hun auto, meldt de Spaanse politie. Ook een aantal schere sneeuwschuivers kon niet verder. Het weer overwegend bewolkt met plaatselijk wat motregen, later van het noorden uit opklaringen. Bij een matige noordenwind is het 5 graden, morgenochtend bewolkt, maar later ook zon en een graad op 6. Dit was het NOS Journaal.